Bij nieuwe botsingen in de Iraanse hoofdstad Teheran... tussen aanhangers van de oppositie en veiligheidstroepen... zijn volgens een website van de oppositie drie doden gevallen. Duizenden betogers protesteren tegen het bewind van president Ahmadinejad. Op verschillende plaatsen in de stad zijn brandjes uitgebroken en schoten gehoord. De autoriteiten hadden na de protesten van gisteren al gezegd... dat ze vandaag hard zouden optreden tegen demonstranten. De jongste golf van protest in Iran begon vorige week na de dood van Ayatollah Montessori, een toonaangevend criticus van president Ahmadinejad. Na Montessori's begrafenis braken in verschillende Iraanse steden rellen uit. De Nigeriaan die vrijdag een mislukte aanslag pleegde op een Amerikaans vliegtuig is voorgeleid aan de rechter. Dat gebeurde in het ziekenhuis in Michigan waar hij wordt verpleegd. Zijn vader, een Nigeriaanse oud-minister, had verdachte activiteiten van zijn zoon gemeld, maar hij stond nog niet op een zwarte lijst. Een vliegtuig van Lufthansa heeft gisteren in IJsland een tussenlanding gemaakt uit angst voor een mogelijke aanslag. Er was een koffer aan boord van iemand die niet in het toestel zat. Toen bleek dat er niets bijzonders in de koffer zat, vertrok het vliegtuig weer. In het noorden van Italië zijn in korte tijd zeker vijf mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteravond werden in de Alpen vier reddingswerkers onder de sneeuw bedolven. Drie anderen raakten gewond. Ze werden op 2000 meter hoogte verrast door een lawine. De reddingswerkers waren in het donker op zoek naar twee vermiste toeristen. Naar hen wordt nog steeds gezocht. In Zuid-Tirol kwam een jongen van 14 uit Duitsland om het leven. Hij was met twee vrienden aan het snowboarden toen ze werden bedolven onder een lawine. Italiaanse reddingswerkers wisten de twee andere jongens onder de sneeuw vandaan te halen. Het weer, in het oosten en zuidoosten mogelijk wat zon. Verder bewolkt, af en toe regen en vanavond mogelijk natte sneeuw. Het wordt drie tot zeven graden. Dit was het NOS.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 Dames en heren, de is begonnen. 8 uur lang. De muzikale flashback. Van een vol, van een vol, van een vol van jaar. Van een, van een vol jaar. Eurohit. niet zomaar Eurohit, nee. Eurohit 2009. Tweede euro weer van dit programma wat maar één keer langskomt in je leven. En wel op 27 december 2009. Tussen 10 en 6 uur. Het is 11 uur net over 11 geweest. En alle presentatoren zijn er al. Ja! zo Onverstelbaar gewoon. We zijn allemaal uit een zure lucht van Gourmet vandaag vertrokken en in de lekkere zuivere lucht van gekomen, binnengekomen, Nee Heerlijk. Goed, de nummer 88 in Eurohit 2009 is The Frey en is een rockband uit Danfa, Colorado. En bestaat uit vier groepsleden te weten Isaac Slade, Joe King, Dave Wells en Ben Wysocki. Ze zijn bekend dankzij hun single Over My Head, oftewel Cable Car, die in de top 10 van de Billboard Hot 100 terecht kwam. En deze single was ook een hit in Canada, Australië en Nieuw Zeeland. De volger How To Save a Life had nog meer succes en bezorgde hun album een superverkoop van maar meer dan 1,3 miljoen exemplaren. Het gelijknamige album kwam zo in de top 15 van de Billboard 200 album chart terecht. Het tweede album van The Fray heet toepasselijk The Fray. Ja, hun inspiratie was gewoon op. De eerste single van dit album is You Found Me en kwam in week 4 van dit jaar in de EBD binnen en op nummer 88 in Eurowit. I found God on the corner of first and I'm a star Where the west was all but one All alone Smoking his last cigarette I said where you been He said ask was skinning we De slechtste single uit de EuroHit 2009, want uh, als je alle posities bij elkaar hoog kom je gemiddeld op plaats 26,63 uit. Ze hebben er wel 16 weken over gedaan, de hoogste positie was nummer 19, 230 punten voor The Way You Found Me. En dat was de opener van u uh, 2 van EuroHit 2009 op nummer 88. Dan de dame die uh, dit jaar in het nieuws kwam doordat ze in elkaar werd gemapt door Chris Brown. Jawel, dat was ergens in februari. We hadden echt uh, schandelijke foto's van. We hebben het over Rihanna en ze vertelde eind 2008 in een interview met All Music dat zij al begonnen was met het opnemen van een nieuw album. Ik ben op dit moment bezig, album nummer 4. Ik heb er erg veel zin in. Zegt ze dus. Ik kom in aanwerking met nieuwe ervaringen en moet zoveel nieuwe mensen. Het is ongelooflijk. Ook zei ze dat het album in een meer techno-rock kant uh, ging. Ik wil dat dit album in dezelfde richting gaat als Good Girl Gone Bad, maar met een randje. Hmm. De nummers uh, zullen minder geïnspireerd zijn door R&B en zullen meer Disturbia, Shut Up and Drive en Breaking Dishes zijn. Rihanna vermeldde verder dat uh, drie tracks zelf schrijft en dat uh, die anders zijn dan haar vorige werk. Een van de nummers zal in het uh, punk genre passen. Op het album zal de genre eens gaan samenwerken met Ryan Tedder, die haar als de volgende Britney omschreef. Toen maar. Op 14 oktober twitterde de een bericht waarin the wait is over. Een week later ging de eerste single Russian Roulette in première. Die vinden we dit jaar al nummer 87 in Eurohit 2009. Take, a breath, take a deep, calm He says to me. If you play. Gun. and count to three, I'm sweating now, moving slow Trigger. Trigger. De 100 heetste hits van het afgelopen jaar. De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 down down I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk. junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Now, nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, -po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sun. Yeah. <laughs> ...voor uh, Kesha Tiktok. Ja, sorry, als ik uh, de, de, de, de naam van Kesha ga kijken... ...moet ik altijd denken aan die leuke... ...ja, uh, was dat weer? Jeugdserie uit de jaren 80, Seabirds. Seabird. En zo heet deze dame van achteren Kesha Seabird. Seabirds zo oh, in je In ieder geval, deze dame heeft uh, uh, nog geen album... ...want die komt uh, in januari uit, dus volgende maand. Die heet Animal. Dit is haar eerste single van haar debuutalbum, is Tiktok. Het is een heerlijke mix van Electropop en urban, zoals George Van Land het uh, mij weet te vertellen. Nou, interessant. 231 punten, 13 weken in de lijst, met als hoogste positie de nummer 14. Zometeen hebben wij een plaat waar uh, het achtergrondkoortje ook uh, meedeed met Madonna's Like a Prayer. Maar dat zometeen. Hier stond nummer 85, Nederlands Fabrikaat. terwijl het is een uh, Nederlandse dishockey die al 1979 in het vak zit. We hebben het niet over Rob Arms, maar over Peter Geldenman. En hij is onder andere geïnspireerd door Earth, Wind Fire, Ohio Players en George Benson. Nou, dan heeft hij wel goede muzieksmaak natuurlijk, hè. Hij heeft een aantal jaren als DJ in meerdere Rotterdamse clubs gewerkt. In zijn fout natuurlijk. Peter Gelderblom brak in, uh, door in Nederland met uh, de single Waiting For. En deze kwam binnen in de 1940 op nummer 7. Weinige singles van de DJ's worden echt Europese hits. Maar last van Peter Gelderblom is er wel één van. Since you've been gone. Oh, oh, yeah, I'm lost since you've been gone. How can I change the way you feel? Tell me it ain't real since you've been gone. Geworden. Je luistert naar Eurohit 2009 met op nummer 85 Peter Gelderblom last. Had 232 punten bij elkaar gestoppeld in uh, 11 weken, uh, sorry, 13 weken Euro Breakdown Hoogste positie nummer 11. Ook 232 punten, maar dan uh, als hoogste positie nummer 10. En dan uh, ga je naar de orde één plaatsje meer uh, of minder krijgen. Het is mooi te bekijken natuurlijk. Is Michael Hoboek. We kennen beter als Mika uit 2007. Brak hij door met Relax, Take It Easy, Live. En dat is van het album Live in Cartoon Motion. Men vergelijkt zijn stem van, met die van Freddie Mercury van Queen. En Justin Hawkins van The Darkness. Nou, daarnaast noemt hij Mark Bolen en David Bowie als zijn grote inspiratiebronnen. De single van onze zingende Limonese Mika heet We Are Golden. En is geproduceerd door Mika en Greg Wells. Die al eerder produceerde voor Katy Perry en Pink. Op het nummer horen we op de achtergrond de Andrea Crouch Gospel Choir. Die ook te horen is in Madonna's Like a Prayer. We are Golden is de voorloper van de gelijknamige album. Dat op 21 september van dit jaar verscheen. En we vinden hem tegen in. Uh, even kijken op nummer 84 in. flashback van een vol jaar vol van een vol jaar euro hit do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for does it take your breath away and you feel yourself suffocating ze braken deze idioten door Green Day met uh, American Idiot en uh, dit jaar kwamen ze weer terug in uh, Europa met 21 Guns en ook in Chili was dit een hit, want uh, naast al dat salsa geweld wat ik daar heb gehoord uh, was dit potsen uh, een uh, plaat die, die ze daar draaien zometeen hebben wij een, een artiest uh, die uh, Wien's moeder deze plaat heeft gemaakt dat is de moeder van, van de dame die we zo meteen hebben op nummer 81, maar eerst de nummer 82. Ja, dat is best wel grappig, want het, de groep King, die zou eigenlijk Coldplay gaan heten. Maar de, de, de drummer ging plots weg en die nam de, de naam Coldplay mee. Samen met Chris Martin uh, richtte hij dat groepje op. Nou, de, de rest is gezien is voor de vierde single van het succesalbum. Viva la vida or death and all his friends is de keuze gevallen op het nummer Lovers in Japan. Het is onvoorstelbaar waar. De eerste, maar zeker niet de laatste keer vandaag, hoor je Coldplay op ZFM Zandvoort in Eurohit 2009. Voor Coldplay A Lovers in Japan bracht de single nummer 22 in Eurohit 2009. En dan de volgende dame. Wat de promotie had deze dame voor haar debuutsingel. Al enkele maanden zwierf van nummer Silly Boy rond op het internet. Gedacht werd dat het ging om een samenwerking tussen Rihanna en Lady Gaga. Fans en muziekbloggers waren al don't en enthousiast in sprake over de samenwerking van het jaar. Maar wat bleek... Silly Boy is helemaal geen samenwerking tussen de twee, deze twee supersterren, maar de debuutsingle van de Hollandse zangeres Eva Simons. Eva ken je waarschijnlijk nog uit haar uh, periode van uh, Raffish, waarmee ze het uh, tv-programma Popstars The rival won door uh, in nummer één hit te scoren met Plaything. Ze snapte al snel uit de band en liep uh, producer... ...teers tegen het lijf... ...die het talent in Evel al zag. Samen maakt ze de track City Boy. Hoe het nummer zo vroegtijdig is gelekt... ...is ook van hen nog steeds een raadsel. Maar het feit is dat het steengoede Free Publicity... ...is gebleken. Het nummer was al meer dan 4 miljoen keer bekeken op YouTube... ...voordat het nummer officieel uitkwam als single. Simons komt uit een muzikale familie. Ze is de kleindochter van Johnny Mayer. Ja, Kober, die kent hem nog wel. Haar moeder Ingrid Simons... ...werkte recent veel samen met Gordon. Hij is de achtergrond is achtergrondzangeres bij Singing Bee en ik hou van Holland. is In 1995 een nummer Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak in. Naar eigen zeggen is Eva, verre familie van die andere ster, Sylvana Simons. En we vinden haar op nummer 81 in Eurobit 2009. Eva Simmons met uh, silly Boy tijd voor een overzicht. Eind van het jaar doen we het weer. En, en, Alle 100 grootste hits en, en, van het afgelopen en, jaar op een en, rijtje en, in Eurohit. En wij. Euro Hold uh, oh, oh. the phone. The Lonely Stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. Made. He volgevlucht, de nummers 90 tot uh, 81 van uh, Eurohit. 2099, Cut Cutty, Day Night, 88, JC en Alicia Kies in Paris, Tide of Mind. 88, The Frey, You Found Me. Dit weer begonnen met Rihanna met Russian Roulette. 86, Kesha, Tiktok. 85, Peter, Gelderblom, Lost. en 84, Mika, We Are Golden. 83, Green Day, 21 Guns. 82, Coldplay, Lovers in Japan. En net op 81 Eva Simmons met uh, die prachtige blaad Silly Boy. En op nummer 80 heeft 252 punten, 14 weken in de lijst. Met als hoogste positie de nummer 15. En Jordan Sparks is goed op weg om in de voetsporen van Kelly Clarkson en Leona Lewis te stappen. De winnaars van Idol scoorde met No Air en Tattoo, namelijk grote internationale hits. En hiermee is een nieuwe talentenjachtster geboren die het naast het eigen land ook internationaal goed doet. Met de nieuwe zingel bewijst Jordan dat we nog lang niet van haar af zijn. Samen met Ryan Taylor heeft Jordan Sparks gewerkt aan de Power Ballad, zoals dat heet: Battlefield. Het nummer barst van hitpotentie en is lekker radiovriendelijk. Voor het tweede album heeft de zangeres naast Ryan ook met Jesse McCartney en Timbaland gewerkt. En deze dame vinden we ook nog terug in nummer 58 in Eurowit 2009. Suddenly it's like a battle. Jaar doen we het weer. Alle 100 grootste hits van het afgelopen jaar op een rijtje in Eurohit. You thought we'd be fine. No we're losing time. Cause this is bad. De tweede keer vandaag komen deze dame tegen Colby Calais met uh, haar single uh, Ballet, Battle bedoel ik meer. De single doet uh, weer denken aan haar uh, debute single Bubbly en na de eerste single bracht ze nog wel Release en The Little Things uit, maar deze konden niet aan het succes van de eerste single tippen. Battle kan het wel afkomstig van haar album Coco, dat uh, doet meteen weer denken aan haar eerdere werk, jawel. Dan de nummer 78, behaald 254 punten. 15 vijf, uh, weken in de New York Breakdown. Met als hoogste positie de nummer 10. Dat is Bertolf Lentink, geboren op 2 juli 1980 in Dronten. Hij speelde voordat hij zo ging in de band van Ilse Belangen op een dobro-gitaar. Het schijnt dat uh, Short van daar ook heel behendig mee is. Het is uh, een van de veelbelovende talenten op dit moment. En dat is uh, dus Bertolf. Sinds DJ Giel Beelen hem op sleeptouw heeft genomen. ...is er gewoon geen houden meer aan. Iedereen lijkt ook positief. Dit alles is dan weer gebaseerd op zijn debuutsingle Another Day. En Another Day is een heel radiovriendelijk plaatje geworden... ...zonder saai of mainstream te zijn. Die videoclip is al aardig, begint in zwart-wit... ...en langzaam komt er wat kleur in. Het is vooral een hele lieve videoclip, al dus van dan. Well, how many days could it take your life to start now? Before you get the sign to go. Get up on your feet and just work Van het afgelopen jaar. Eurohit. Zullen dan hoor. Nick uh, Brace, Girdle en Natasha Benningfield, tot wel Chicanen en Natasha Benningfield met Bruce Water. Nummer 77 in Eurowit 2009. Nog één plaat te gaan voor het uh, nieuws van 12 uur. En dan Jan Koper. Het is uh, Noise met. Uh, even kijken wat die plaat ook weer. Zometeen veel plezier met jullie dus Koper. Jan Koper. Tussen, uh, ja, het is 12-2.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 Let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight. Kick, snare, hat, ride. It's all up to you.